Vijf uur, Job Boots, met het NOS-journaal. Ambulancepersoneel in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Flevoland... gaat maandag actie voeren. Dat is nodig, zegt Afakabo FNV... omdat de CAO-onderhandelingen met de werkgevers zijn vastgelopen. Een van de pijnpunten is de hoge werkdruk. Ja, u hoorde even mijn collega Job Boots, maar... Uh... Die zit op de andere zenders. We gaan even op Radio 1, heeft u mij, Jeroen Tjefkuma. We gaan even de headlines doen. Bijwerkingencentrum bezorgd over Diane 35-pil. Onderzoek naar wandpraktijken, tandarts en omstreden verbreding A27 is volgens Utrecht niet nodig. Het weer vanavond en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen overdag is het weer droog en is er af en toe zon bij 6 graden. Na het weekend veel zon en zachter. En maandag wordt het 8 tot 11 graden. En op dinsdag zelfs lokaal 15 graden. Minister Schippers van Volksgezondheid stuurt begin volgende week een brief naar de Tweede Kamer over de Diane 35-pil. Deze pil is een opspraak omdat mogelijk tien jonge vrouwen erdoor zijn overleden. Frankrijk wil de pil al uit de handel nemen na vier sterfgevallen. In Nederland gebeurt dat voorlopig niet, maar volgens het Nederlands bijwerkingencentrum LAREP heeft deze pil zijn langste tijd gehad. Ik denk dat er voor anticonceptiepillen betere pillen zijn. En voor de behandeling van puistjes en, en, en overbeharing zijn er andere methoden. Dus ik denk eigenlijk dat deze pil, eh, dat daar heel weinig eh, plaats voor is. En eh, ik verwacht dat de discussie in, in Europa eh, toch op zijn minst zal leiden... tot een advies om die pil zo min mogelijk te gebruiken. Hoeveel meldingen hebben jullie tot nu toe gehad? LAREP heeft ruim 200 meldingen gekregen op, uh, bij de, uh, van bijwerkingen bij het gebruik van de uh, dianepil. Is dat veel? Het is op zichzelf niet heel erg veel. Het opmerkelijk is alleen dat uh, ongeveer de helft van die meldingen gekomen zijn... de laatste twee maanden nadat er enige publiciteit is geweest over de mogelijke risico's van Diane. Dus wat dat betreft bent u daar wel verbaasd over? Het is bekend dat Diane en dat geldt ook voor, voor de normale anticonceptiepil... een zeker risico heeft op trombose... Uh, wat ons toch wel verbaasd heeft... is dat we in korte tijd een aantal mensen me meldingen gekregen hebben... waarbij er ook uh, jonge vrouwen zijn overleden. En uh, dat hadden we graag eerder gehoord, ja. Om wat voor vrouwen gaat het inderdaad waar jullie meldingen over krijgen? Diane is een, een, een geneesmiddel... wat in principe is alleen maar is goedgekeurd voor gebruik... voor puistjes en voor overbeharing. Maar in de praktijk veel gebruikt wordt als anticonceptiepil. Al jonge meiden vinden dat plezierig... omdat ze dan een mooi, mooie uh, huid krijgen... En uh, soms geven artsen aan meisjes omdat uh, dan niet tegen de ouders gezegd hoeft te worden dat ze de pil gebruiken. Dus het is officieel geen anticonceptiepil, maar wordt wel als zodanig uh, gebruikt. Maar we hebben het dus inderdaad over ja, jonge vrouwen. Het gaat, uh, het, de melding die wij krijgen gaat over, in zijn algemeen, in algemeenheid over uh, jonge vrouwen tussen de 18 en 25. Als we kijken naar de bijwerking van deze pil, hoe tussen aanlaans gevaarlijk is deze pil? Ik denk niet dat je mag zeggen dat deze pil gevaarlijk is. Hij is al sinds eind jaren tachtig op de markt. Ook vrouwen die geen pil slikken... hebben een heel klein risico op trombose. Als je de pil slikt, is bekend dat het risico ietsjes groter is. Van sommige pillen, de derde en de vierde generatiepil... en dat geldt ook voor Diane, is dat risico nog iets groter. Maar dan praten we, nog, dan praten we over een risico van... als honderdduizend vrouwen die pil slikken... dan, dan uh, is het risico in de orde van, van van twee tot drie keer verhoogd... in vergelijking met het risico voor vrouwen die geen pil stikken. Verslaggever Martijn van der Zanden in gesprek met Kees van Groothees, directeur van het Nederlands Bijwerkingencentrum Larep.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 De omstreden verbreding van de A27 is niet nodig, meldt de gemeente Utrecht. Uit nieuw onderzoek in opdracht van de gemeente blijkt dat de bak waarin de huidige snelweg ligt relatief gemakkelijk plaats kan bieden aan meer rijstroken, zegt verantwoordelijk wethouder Lindmeijer. Als je de A27 wilt uitbreiden buiten de bak, dan moet je een buitengewoon ingewikkelde operatie doen die ook een stuk bos kost. Wij hebben gezegd van goh, als je nou eens een tekening laat maken, van hoe zou het zijn als je gewoon binnen de bak tot een oplossing komt. Die tekeningen hebben gemaakt en daaruit blijkt dat het kan. Je moet er alleen niet met 120 doorheen willen rijden, maar 100 langs de stad is ook een prima snelheid. Binnen de bak worden rijstroken versmalt en verdwijnt de vluchtstrook. Zo kan het verkeer gebruik maken van twee keer zes rijstroken. Het kappen van een deel van het bos Amelis-Weert is dan niet nodig... en bovendien is de oplossing volgens de gemeente veel goedkoper. Het verbreden van de bak waarbij je een hele ingewikkelde folieconstructie moet openbreken... kost echt naar schatting honderden miljoenen en die kun je nu in de zak houden. Het is dus ook goed voor de minister van Financiën in deze tijd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu laat weten het rapport uit Utrecht niet te kennen... en te wachten op de conclusies van een eigen onderzoek. Dat wordt deze maand verwacht. Ambulancepersoneel in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Vlevoland gaat maandag actie voeren. Dat is nodig, zegt de apv FNV, omdat de CAO-onderhandelingen met de werkgevers zijn vastgelopen. Een van de pijnpunten is de hoge werkdruk. Die leidt ertoe dat regels voor veiligheid en hygiëne niet altijd worden nageleefd. Volgens FNV komt dat door tijdgebrek bij ambulancepersoneel. De acties duren zeker een week. Het gaat om stiptheidsacties, waarbij bijvoorbeeld meer tijd wordt besteed aan het schoonmaken van brankaars. De acties betreffen het geplande ambulancevervoer, benadrukt advocabel FNV. Spoedritten worden gewoon gereden. De Venezolaanse president Hugo Chavez ondergaat op dit moment een chemo-behandeling in het ziekenhuis van Caracas. Dat heeft vicepresident Maduro laten weten. Officiële berichten over de gezondheidstoestand van Chavez die aan kanker lijdt komen maar mondjesmaat naar buiten. In het militaire hospitaal van Caracas werd een kapel geopend ter ere van president Chavez. Eén van de dochters van de president was daarbij en ook vele hoge plaatsten, zoals vicepresident Maduro. Na afloop van de mis bracht Maduro een boodschap over van Chavez. En hij ik begin een nieuwe serie behandelingen die intensiever en dus lastiger zijn. En ik wil in Caracas zijn en er alles aan doen om echt helemaal terug te keren. Chavez had eigenlijk al lang geïnaugureerd moeten worden voor een nieuwe termijn van zes jaar. Maar de grote vraag is of dit er ooit nog van komt. Venezuela bevindt zich in een politiek vacuüm. En vooralsnog zwaart vicepresident Maduro de scepter. Maduro blijft geloven in de vechtlust van zijn president. Hij heeft het zwaar, maar hij ondergaat zijn behandeling op een waardige manier. Sus Maduro vraagt de president met rust te laten. Hij heeft het verdiend, zegt hij, omdat hij alles aan ons vaderland heeft gegeven. De oppositie is niet gerustgesteld en beschuldigt Maduro van het achterhouden van de waarheid over Chavez en zijn gezondheidssituatie. De Venezolanen zelf zijn ook verdeeld. Meer dan de helft van hen gelooft dat Chavez beter wordt. Maar een derde denkt ook dat hij niet meer zal kunnen regeren. In Tilburg is een man met zijn auto een politiebureau ingereden. Het hoofdbureau van de politie op de ringbaan West was op dat moment gesloten. In het pand raakte dan ook niemand gewond. En ook de automobilist kwam met de schrik vrij. Een woordvoerder. Hij heeft daarbij eerst een slagboom die voor de parkeerplaats staat geraakt. En is vervolgens met zijn auto doorgereden door twee toegangspuien van glas. En is uiteindelijk tot stilstand gekomen bij de bezoekersbalie. De man van 52 is aangehouden. Volgens de politie was hij verward. In het centrum van Goorle in Brabant zijn plaatselijke Ajax en Feyenoord-fans met elkaar op de vuist gegaan. De twee groepen kwamen elkaar tegen in een e en kregen ruzie. Buiten ging het vervolgens mis. De politie arresteerde zeven mannen, allemaal rond de 20 jaar. Eén daarvan verzette zich tegen zijn arrestatie. Hij is met geweld aangehouden en geboeid naar het bureau gebracht. Verder raakte nog één man gewond. Hij is behandeld in het ziekenhuis. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Bijwerkingencentrum bezorgd over Diane 35 Pil... Onderzoek naar wanpraktijken tandarts en omstreden verbreding A27... is volgens Utrecht niet nodig. Het was het uitgebreide NOS-journaal, zometeen verder met Langs de Lijn. Max heeft nu meer dan 320.000 leden. Dat is meer dan het ledenaantal van alle politieke partijen bij elkaar...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 U bent terug bij de zaterdagmiddag-editie van Langs de Lijn... dus ook bij het sportforum voordat we dat heropenen. De sport van dit moment. Het Nederlands honkbalteam is begonnen aan de World Baseball Classic... het toernooi dat het WK-honkbal vervangt. En waar de grote spelers uit de Major League ook aan meedoen... het team van bondscoach Hensley Meulens won vanmiddag met 5-0... van de meest recente Olympisch kampioen, die van 2008, Zuid-Korea. Hensley Meulens, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Um, in de bus, heb ik begrepen, klopt dat? Ja, ja, onderweg naar de hotel. Het is, oh, het is nog redelijk rustig daar, want 5-0 overwinning op Zuid-Korea, dat moet de feestgevoelens naar boven brengen. Ja, het is al uh, kwart over twaalf hier oh. en heel dus, uh, zijn Dus we hebben wel een wedstrijd uh, morgenmiddag. Dus uh, iedereen doet het rustig gaan. Ja, maar het was, het was een fantastische wedstrijd. 5-0. Uh, een beter beginnen jullie niet kunnen wensen. Ja, we hadden zelf voorbereid uh, hadden uh, een hele goede meeting vanochtend met de spelers. Uh, eerst met de positiespelers, dan met de werpers. Uh, we een goede gameplan. Uh, dus de spelers hebben het ook uh, uitgevoerd door de wedstrijd. Uh, Diego Marquel heeft, uh, heeft goed, heel goed gewerkt voor, voor in rennings. Dan uh, kwam Orlando in. Naar binnen en ook drie is heel goed. Uh, de verdediging was ook uh, heel, heel goed van de jongens. Uh, speciaal in het binnenveld uh, met een paar uh, dubbelspel. En, um, en de slagmannen die hebben ook een, um, een goede job gedaan met uh, Simmons. Met een uh, uh, heel sterke wedstrijd als de lead-off man. En uh, Roger Bernardino ook een twee uh, <laughs> We komen een punt naar binnen. Uh, Andrew Jones had twee handslagen, uh, heel goed gedaan. Uh, Valentin ook uh, hangslag, die een punt uh, naar binnen bracht, Frans. En uh, Kurt Smith die blijft uh, goede leven van het Nederlands team. Ook uh, Set Fly met de eerste punt naar binnen. En ook uh, had een andere handslag maar Andrew werd uh, uh, uitgegooid uh, bij de thuisplaat. En de catcher ook, uh, Dechenko Ricardo, heeft, had een goede wedstrijd uh, overal. Uh, met uh, um, goede verdediging en uh, gamecalling en ook uh, maar een paar hangslagen. Ik hoor alleen maar lovende woorden eigenlijk. Heb je het beste al gezien van je team? <laughs> nee. Kijk, ik denk dat uh, deze jongens uh, al een aantal maanden bezig zijn aan het voorbereiden. En uh, ja, de meeste van hen hebben geen uh, echt wedstrijd gespeeld uh, vanaf het einde van het seizoen vorig jaar. Uh, we hebben wel tien oefenwedstrijden gespeeld. Uh, maar ja, de adrenaline die uh, meet dan met uh, een, een wedstrijd zoals uh, tegen uh, Korea, uh, een van de sterste landen in, in, in de wereld. Dus... Uh, het was wel uh, een goede overwinning. Maar ja. Um, uh, over een aantal uren. Komt de volgende wedstrijd uit. Dus uh, we moeten je concentreren op. Uh, Chinese Taipei vanmorgen. Ja, om in de flow te blijven. Zoals dat dan heet. Maar als jullie ja. deze wedstrijd al met zo'n uh, goed gevolg afsluiten: 5-0. Het is uh, in principe de zwaarste partij in de pool. Hè. Taiwan en Australië gaan volgen. Hoe ver kan dit team dan komen. op deze World Baseball Classic? Ja, kijk. Uh, uh, deze. De, de deze pool is een sterke pool, want de, de landen zijn um, ja, uh, dicht bij elkaar. Dus ik dacht dat Korea als um, uh, Olympisch kampioen en ook als uh, subkampioen van de vorige WBC toch uh, nummer één uh, plaats uh, waren in deze pool. Maar ja, Australië is ook uh, een, een goede team, maar ze hebben vandaag verloren van... Um, van Taiwan? Chinese Taipei. Ja. Dus uh, morgen is het uh, een andere wedstrijd dat heel, heel belangrijk Frans is. En, dat ook, uh... en daar werd de zin afgebroken. Ik hoor nog wel geluid. Ja, je bent er nog wel. Ja? Je viel even weg, maar uh, maak je zin nog even af. Taiwan, zware tegenstander dus morgen? Ja, ja, ja. De die tegenstanders zijn zwaar, maar we moeten ook uh, net als vandaag uh, goede pitching krijgen van de once-wappers. Uh, we moeten goed verdedigen en uh, de slagmannen moeten uh, de, pun de punten binnenbrengen. Morgen dus. Voor jullie eigenlijk al vandaag, hè? want het is daar al nacht. Ga lekker slapen, geniet van deze overwinning en heel veel succes morgen. Hensley Meulens en het Nederlandse voetbalteam. Ja, de World Baseball Classic is dus los voor Oranje met een schitterende overwinning. Ander groot evenement. EK Indoor Atletiek. Andy Houtkamp kijkt daarna en je hebt weer een Nederlander gezien, Andy. Ja, helaas geen uh, finale plaats voor Thema Kupers. Hij liep de 800 meter. Liep uitstekend, hoor ik kan niet anders zeggen. Werd zesde, maar dat waren, was honderdsten. En de eerste drie gaan door naar de finale. Maar hij heeft wel uh, als uh, jonge jongen, want hij is nog uh, jong, begin 20, heeft hij naam gemaakt. Hij heeft goed gelopen op de 800 meter. Uh, maar helaas niet naar de finale. Um, wat kan ik wel voor goeds melden? Kogelstoten. Ik zei dat het uh, niet goed ging met Elke Nicolaas. Nicolaas. Die had maar 13,75 meter. 75, maar in zijn laatste poging, 14,11 meter, 11, staat na drie onderdelen op de eerste plaats. En boven zijn, uh, uh, beter dan zijn Nederlands record tot nu toe. Pellerietveld ook bezig aan de meerkamp. Uh, straks hebben ze nog één onderdeel te gaan vandaag, het hoogspringen. Uh, Pellerietveld staat op de tiende plaats. En verder, Madia Gafour, heb ik al gemeld dat ze eruit ligt op de 400 meter... En we krijgen nog Fabian Floral bij het springen. de finale. Maar dat is pas rond zes uur. En dat geldt ook voor het hoogspringen bij de meerkampers. Dat is ook rond zes uur. Ja, ja ik hoor het Nicolaas. Die titel kan er bijna niet meer rondgaan, denk ik dan. Hè. En die van morgen nog post op hoogspringen. Dat is ja. uh, uh, het onderdeel waarop hij meestal de beste is. Absoluut. Nou ja, dan ben je er bijna. Ja, maar het blijft... Uh... Uh, Meerkamp is, is zo'n rare sport. Eén ja. uh, onderdeel waar je echt... Uh, dat hoogspringen zo meteen in zomer. Uh, drie keer misspringen. En hij heeft op dit moment 15 punten voorsprong op de nummer 2, een est... Uh, Karel-Joé-Walli. En uh, even kijken. 21 punten voorsprong op L'Olivier de Fransman. Dat is heel weinig allemaal. Maar dat hoog springen, ja, daar is hij bijna wereldklasse in. En dat is hij sowieso al in de meerkamp. Dus het moet goed zitten voor Elkes en Nicolaas. We wachten het af, maar de papieren zijn fantastisch. We gaan verder met het sportforum. We waren blijven steken bij FC Twente. Met Eddie van der Leij, Twente Watcher, onder andere voor het Algemeen Dagblad... met Toon Gerbrands, de algemeen directeur van AZ en met Tom Boot. Jullie hebben tijdens het nieuws, zoals dat gebruikelijk is bij het forum... nog even wat doorzetten te keuvelen over het eerste onderwerp. Zijn jullie er al uit? Wie wordt de nieuwe coach van Twente? Nog even heel kort. Wie wordt het nou? Ik heb nou, nog geen uh, naam gehoord. Eddie wist het niet. Nou, even van Marwijk passeerde de revue. Maar Eddie denkt dat dat niet uh, doorgaat. Nou, nee, dat is Toch ook maar niet. Nee, nee, is zeker een van de opties hoor. Want uh, hij kan goed uh, met uh, Alfred Schreuder. En dat zou als, als tussenpaus, dat klinkt een beetje uh, nederig. Zeker voor uh, hen. Ja. Uh, voor een ex-bondscoach. Een ja. man met zoveel uh, verdiensten. Maar ja goed, je zou jezelf uh, de volgende constructie kunnen indenken. Uh, uh, hij komt een jaar. En uh, aan de hand van uh, Van Marwijk loopt uh, Schreuder nog een jaartje mee. He, die dan op dat moment ook de cursus uh, coach betaald voetbal volgt. En het jaar daarna uh, kan Schreuder de boel dan overnemen. Of hij pakt er nog een jaartje bij. Dus één jaar of twee jaar Van Marwijk zou om het maar op zijn Germaanse te zeggen, kunnen. Maar ja, het is één van de opties. Het is wel heel belangrijk nu wie FC Twente gaat aanstellen... want het zal een hele, dat, is, dat is gewoon een leading voor de komende tijden. Ja. Ze zullen daar heel zorgvuldig mee haken omgaan. Haken ze aan bij de top ze, of haken ze aan. Ja, ze kunnen geen, zich geen nieuwe miskleun permitteren. Dat is ja. wel duidelijk. Tot zover Twente. Um, Ander nieuws rondom voetbal, hoewel voetbal. Op 47-jarige leeftijd overleed afgelopen donderdagavond Theo Bos. mister Vitesse, het boegbeeld van Vitesse. Hij vocht dik een jaar tegen alvleesklierkanker. Eind vorig jaar sprak hij openhartig over zijn ziekte met verslaggever Joep Schreuder. Ben je bang? Uh, bang voor de dood, bedoel je? Voor pijn? Nou, voor pijn wel. Ik bedoel. Uh, Kinderen.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 Dat zei Theo Bos in december nog. En uh, hij is er niet meer. Hij is afgelopen donderdag overleden. Tom Boot. we hebben gisteren gekeken naar de, uh, alles wat er gebeurde... rondom de wedstrijd Vitesse-FC Utrecht. wedstrijd die dan, ja, min of meer toevallig... vlak na het overlijden van Bos is. Uh, wat vond je ervan, wat je hebt gezien? Ik vond het aangrijpend. Het heeft mij aangegrepen. Ook die documentaire waar net over gepraat werd. Uh, hoe hij over de dood spreekt, over zijn kinderen. Je krijgt bijna tranen van een ogen. Dus dat was aangrijpend. En wat mij ook is opgevallen is in een interview Theo Jansen. En dat, dat vond ik ook ja, uh, heel erg diepgaan. Het was een oprechte liefde voor Theo Bos. En ik vind dat uh, uh, Jansen steeds volwassener overkomt uh, voor uh, interviews. Ja, waar, waar maak je dat uit, op uit hoe hij dat gisteren... Nou, hij heeft hele wijze en verstandige dingen, zegt hij. En... Vroeger was het gewoon alleen maar qua jongen en dat is hij helemaal niet meer. En dit met Theo Bos, dat, ja, dat was zo diep uit zijn hart en alles was raak. Ja, ik weet ook niet of het allemaal per se zijn ideeën waren... maar het feit was wel dat hij overdag riep... we moeten veel meedoen dan één minuut stilte... we moeten ook in de vierde minuut van de wedstrijd met z'n allen gaan klappen of schreeuwen of doen... En um, niets is genoeg eigenlijk om Theo Bos uh, te eren. Toen Gerbrand, dat is dan ook weer voetbal. Hè? En voetbalsupporters <coughs> en een vol stadion, waar we het vaak hebben over respect. Ja. Wat je daar gisteren ziet gebeuren. Ja, dat, dat klopt. de voetbalsport onderscheid het volgens mij ja. om het helden, of het uh, eren van zijn held en hoe ze hiermee omgaan. Want wij we was we kritiek op de voetbalsport, maar op dat soort dingen zijn ze ook vaak groter dan heel veel andere sporten, vind ik zelf nog hoor. Dus dat doen ze op een hele indrukwekkende manier. Ja. En uh, ja, moet je daar dan eigenlijk nog een soort van regels aan verbinden... of moet je dan gewoon zeggen... we laten dit soort dingen komen zoals ze komen. Zoals nu bijvoorbeeld de wedstrijd ja. gewoon een minuut onderbroken is ook. Hè? In de vierde minuut ja. stilleggen met z'n allen klappen. Ja, ja ik, vind wel, je... ik vind het wel het moois hebben. Ik bedoel, uh, dus de sport uh, die hangt niet van regels aan elkaar... die hangt van een bepaald gevoel aan elkaar. En als dit de manier is uh, en iedereen leeft daarmee op deze manier... is het toch klaar, dat is toch geweldig gevonden. Dus uh, geen regels daarvoor. Nee, mooi. Het zijn overgangen met dit soort onderwerpen... maar we maken ze toch maar in dit programma. Uh, een ander groot voetbalonderwerp van deze week. Het afgelopen voetbalweekend en ook de dagen daarna... werden gedomineerd door het opstootje na afloop van Feyenoord-BSV. Over regels gesproken en over respect gesproken. In de hoofdrol, Jeremy Lenz. Dat ik mijn shirtje vastpak, dat is niet slim geweest voor mij. had ik niet moeten doen. Ik had hem ten eerste niet moeten opwachten. Maar goed, dat, dat, dat is eenmaal gebeurd. Ik heb duidelijk proberen te maken dat ik hem alleen wat wil vertellen. En uh, was inderdaad de intentie van niemand niet om, om zo'n ophef van te maken. Jermaine heeft daarvoor uh, ook zijn verontschulding aangeboden en uh, realiseert zich dat ook ten zeerste. Dat neemt niet weg dat TSV gezien uh, het opwachten in die, uh, in die tunnel uh, en het vastpakken van het shirt hem een straf oplegt. en Dat is uh, de maximale geldboete die, uh, die wij kunnen opleggen. Ja, um, om maar met dat simpele laatste feit te beginnen. Wat is de maximale geldboete eigenlijk? Weet iemand dat van jullie? In ik heb gehoord. CAO is dat geregeld. Ja. 10% van je maandsalaris. Dat klopt dus toch. Ja. Dus dan is het afhankelijk van zijn salaris hoe hoog die boete was. Maar hoe ja. moeten we dan aan denken? 20.000. Dat is, dat is zijn maandsalaris, hoop ik dan. Uh, 10%? En dan op 10%, oh, 10 is 20.000. Nou goed. Ja, je, je weet het niet bij PSV. Nee, precies. Maar laten we het maar hebben over waar dit dan over moet gaan. Hij kreeg dus een geldboete. Hij werd door de KNVB voor drie wedstrijden geschorst. Um, um, Eddie, wat vond jij eigenlijk van dit hele voorval? Eens ja, maar even heel simpel, soort, wat vond je ervan? Uh, wat iedereen ervan vindt dom. Stuitend aanstootgevend gedrag. Uh, ja, en dat hij uh, vervolgens een Mea Culpa. Uh, afkondigd een paar dagen later. Ja, ook dat is logisch. Dat heeft hij ook moeten doen. Hij zal, het ook wel, hij zal zichzelf ook wel euh, hebben willen corrigeren. Hè? Want dit is een, een, een actie geweest, Wil is waar met voorbedachte raden... Hè? want anders ga je daar niet zo lang wachten. Hij stond er een tijdje. Precies, hij stond er een tijdje. Dat had hij niet moeten doen. En achteraf heeft hij zich wel beseft, ontzettend dom. Moet ik nooit meer doen. Ik accepteer de straf en euh, door met het leven. En ja, dom. Ja. ja, jij zei in een van jouw bijzinnen het antwoord wat iedereen ervan vindt. Maar dat was nou juist waarom ik de vraag stelde. Omdat ik me afvraag of iedereen hier hetzelfde van vindt, uh, Toon. Want ik heb ook uh, klanken gehoord uit de voetbalwereld die zeggen... ja, dit is nu toevallig dat er een camera op staat, maar dit gebeurt best vaak. En dat is ook helemaal ja. niet zo vreemd. Nee, ik maak dat niet elke week mee. Laat ik dat even melden. Ja, de rol van de camera is natuurlijk aanwezig. De ene keer staat die wel, de andere keer staat die ja, niet. Nou, dat, deze dat, stond er. Ja. Uh, ja, Jeremy Lens ken ik goed. Overigens Matthijs ook, ze zijn allebei bij Oud-Az. Dus dat heeft niks met elkaar te maken in dit geval. Maar hij uh, is hm. een hele rustige jongen. Ja, rol van Adrenaline speelt denk ik een grote rol hierin. En hij maakt een fout. Ja. En die fout uh, erkent PSV. Uh, de KNVB toetst dat. En die geeft hem drie wedstrijden schors. En gaat niet in beroep. Ja, en daarmee is het hoofdstuk voor mij betreft gesloten. Hij heeft een fout begaan. Ja, maar vind je het ook voldoende behandeld op deze manier... en ook door alle partijen goed behandeld? Is dit drie wedstrijden schorsing waard? Is het normaal dat PSV niet zelf schorst? Die zou ook juist in deze tijd, waarin het onderwerp respect zo groot is... ook een daad kunnen stellen als club en al van tevoren zeggen... wij geven hem drie wedstrijden of vier of vijf... Ja, maar goed, daar hebben we spelregels over afgesproken. De, de, de grens elke keer, want wij hebben toen laatst ook dingen met de terugcommissie beleefd en, uh, en aanklagen en dat soort zaken. Dus de ene keer wordt het weer vrijgesproken, de andere keer krijg we het zwaarder dan gedacht. Uh, die spelregels zijn, de, de club uh, doet het max, ja, doet maximaal, in dit geval wat je afspreekt met elkaar, in een contract. En uh, schors, dat accepteren is, als het niet geaccepteerd had je nog kunnen zeggen van ja, uh, hoe zit dat nou... Ze hebben toch geaccepteerd, dus ik, ik vind de lijn van PSV wel logisch. Maar ineens. je hebt het over spelregels. St staat er inmiddels ook in de spelregels dat een club een speler dan niet zelf meer mag schorsen? Dat kan toch Tuurlijk, gewoon wel? Iedereen ja. zelf schorsen wat je wil. Nee, dat is wat ik bedoel. Moet een club dan niet om een daad te stellen zelf zeggen, dit kunnen wij zo erg af? Wat de KNVB ook beslist, wat wel eens gebeurde ook ja, bij... Maar dan zie je vaak een soort politieke keus. Dan schorsen ze een aantal wedstrijden, terwijl ze zeker weten dat de straf meer is. Dan roepen ze, ik schors met twee wedstrijden en ja. weet je dat je drie, vier krijgt. Daar koop ik niet voor, voor Dat zou ik ook niet doen. Uh, je accepteert dan wat de KVB ervoor zegt. Dat is tuchtrechtspraak. Die, die bepalen een straf ervoor. En wat mij betreft is het daarmee klaar. Ja. Ton, is het voor jou ook klaar? En nou, wat vind jij van ja, deze vol, volgens mij niet. strafmaat? Uh, in de eerste plaats wil ik al zeggen... dat volgens mij Lens helemaal geen verontschuldiging aan heeft geboden. In ieder geval was dat uh, uh, gespeeld. Uh, maar je had het net over PSV. Ik heb alleen maar geconcludeerd... dat het PSV geen bal interesseert en alleen hem... Ja, binnen wil houden. Ja, dat, dat blijkt uit de geldboete, maximale geldboete. Werd gezegd: je treft een speler in zijn portemonnee. Kom nou, dit is een lachertje natuurlijk. Ja. Ik miste Sanders, de algemeen directeur aan de tafel. Nou, dit was toch al iets natuurlijk. Hè? Maar vanuit. Ja, of op... blijkbaar was dit niet iets? Dan nee, toch nou ja, wij even, vindt, wij... even voor de vorm afronden. Nee, maar dat is net precies wat ja. ik, uh, wat ik uh, zeg. Het interesseert zich geen bal. En het laatste is eigenlijk. Ik begrijp niet. Zo'n lens dupeert zijn ploeg eigenlijk heel erg. Hij, had geschorst, hij wordt ook geschorst, natuurlijk. Vorige week zag ik het ook bij een speler van Herenveen van den Berg. die met twee keer geel uh, eruit werd gestuurd. En de trainers, uh, Van Basten en Advocaat. nemen dat eigenlijk min of meer op voor die speler. In mijn situatie toen ik coach was. Ja, had ik ontzettend kwaad geweest op die speler. Want hij dupeert iedereen. Hij moet dat gewoon niet doen. En... Dat heeft ook een opvoedkundig effect. En dat heeft het nu helemaal niet uh, bij PSV of waar dan ook. Ik denk dat het uh, sportieve aspect, het winst van het morele in dit geval... Hè. PSV zit onder de kampioenstress. Ze moeten kampioen, ze moeten en zullen kampioen worden. En daar hebben ze Jermaine uh, Lens ook gewoon simpelweg bij nodig. Ja, en dat simpele feit zorgt ervoor dat ze niet zelf helemaal een aantal wedstrijden schorsen. Dat denk ik. Ja, ja maar ik denk toch dat het een denkfout is. Mijn ervaring is, als je heel erg ja, duidelijk aanpakt en de normen ook in de groep... dat de groep met de hoogste normen ook de beste resultaten zal hebben op den duur. He? Dus ze maken gewoon een ordinaire denkfout. Nou, verder bij dat opstootje waar zo'n beetje iedereen bij betrokken was... de ene als vechtersbaas en de andere als vredestichter... helemaal niemand vervolgd dan wel bestraft. Is dat normaal? Kijken jullie alle drie aan? Wie wil antwoorden, antwoord. Toon Gerbrands, denk ik? Ja, maar nou ja, luister... Um... Dat uh, Wat je wel niet bestraft, dat is puur willekeur in Nederland geworden. Want uh, we waren ook bij Feyenoord allerlei, uh, waar allerlei spreekkoor waren tegen mij. Daar heb ik niets meer van gehoord. Nee. En bij Den Bosch uh, werd het stilgelegd. Uh, Zelfde situatie. Dus uh, niemand had er iets van gezien, blijkbaar. En, uh, dus ik, ik sta er niet meer van te kijken dat de ene keer wel en de andere keer niet. Nee, en dan kom ik nog één keer hoor. Met juist op dit moment, in deze tijd... als we ja. zo de mond vol hebben van respect in het voetbal... Ja. Um, ik kan me nog voorstellen dat je als KNVB zegt... we hebben de beelden bestudeerd, we weten niet wie hier uh, vecht... en wie hier vrede probeert te stichten, we weten niet precies wie wat doet. Maar daar gaat het mij allemaal niet om. En ik wil ook niemand uh, uh, laten schorsen van die beide ploegen. Maar moet daar niet ook door de KNVB veel meer over gezegd worden dan op zijn minst? Ja, ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, uh, alleen, waar, waar gaan we naartoe? Het is, het is helemaal al een beetje zoeken op dit moment van... Uh, wat gaan we wel doen en wat, wat gaan we niet? Er is dus deze week ook weer vergaderd over ja. van alles en nog wat. Uh, overigens nog steeds niet met de clubs. Ik bedoel, er zitten al even en van, van vakbonden. En van, uh, wij hebben gevraagd om met de clubs een keer te gaan vergaderen... en met de coaches uh, rechtstreeks. Want bijvoorbeeld Geert-Jan van Beek is geen lid van CBV... dus uh, namens de coaches, namens hem zit in ieder geval niemand... aan nee. tafel te praten om even wat te roepen. Nee. Dus wij, wij vinden dat er uh, rechtstreeks een communicatie op gang moet, moet komen... maar dat is tot nu toe niet gelukt. Is het dan al met al eigenlijk gewoon een wasse neus, wat hier gebeurt steeds? Dat praten erover en dan maar weer even wachten? En ja, aanzien. kijk, je, je moet zelfs oppassen wat, wat je roept ondertussen. Want uh, voor het weten wordt het handvest uit de kast getrokken. <laughs> en uh, moet je verantwoorden. Dat is donderdag ook een tuchtzaak van Gert-Jan Verbeek die een paar dingen heeft ja. roepen. Dus uh, de grenzen daarvan zijn niet goed bepaald. En uh, ja, dus als ik hier iets roep kan ik misschien ook wat matje komen. Dus ja, je moet een beetje gaan oppassen... Er uh, moet duidelijkheid komen over dit soort regels. Ja, of Eddy, moeten we gewoon maar onze mond houden over respect in het voetbal... en accepteren dat het zo is als het is en we gewoon weer gaan ballen? Nou, zeker niet. Uh, er moeten grenzen worden gesteld. Uh, wat uh, Toons zegt, dat spreekt mij aan. Uh, er moet duidelijkheid worden ge geschapen. Maar, ja, Heb je daar ook de, ideeën de, de, de, over? De, de, de, de, de grens, de, grens de, is, de scheidslijn is fragiel. Hè? Ja, uh, want wat voor grenzen stel je? Ik bedoel, Iedereen lijkt het erover eens als je ze erop aanspreekt... dat de grenzen gesteld moeten worden. Uh, dat er misschien wat nieuwe regels bij moeten komen. En maar, ook maar wat dan bijvoorbeeld? Ik, ik zal een heel klein voorbeeld geven. In volleybal mag je niks tegen een te zeggen. En hij is wel de een gele kaart twee keer bij weg. Ja. En daar zegt dus niemand meer tegen een Ja. Maar dat was toch nu bij het voetbal ook bepaald? Dat, alleen, de, dat bijvoorbeeld alleen Precies. de aanvoerder iets mag zeggen? Precies. Nou, dat ging één week goed, denk ik. Het, ja. ging, het ging helemaal niet goed, want de eerste competitieronde... Weekje, toch? We zullen nee, ze meegeven, de eerste ook competitieronde had je met Pieters, dat herinner je nog, met PSV, ja. al dat gedoe en... Uh... Uh, de scheidsrechter die daar geprotesteerd, van Rijn, allemaal in de eerste ronde. En toen wist ik al dat het mis zou gaan, omdat je, je moet dit soort dingen consequent. Kijk, er zijn volgens mij twee oplossingen. Dat handvest en dan de sancties heel consequent toepassen. Nou, dat is niet gebeurd. Gaan ze nu weer opnieuw beginnen? Maar dat zullen we zien vanavond al. En het tweede is, het beste is een structurele cultuur verandering ja, eigenlijk. kan je daar nog ja, naar terug? Ja, dat denk ik in betaalvoetbal. Moet dat niet... stap voor stap? Nee, ik denk dat in betaalvoetbal, betaald voetbal omdat dat een kleine organisatie is, kan. En dan speelt de coach een hele grote rol. Want hoeveel, coach, hoeveel clubs hebben we? 30, 40. Nou, als die coaches op één lijn zitten en ik had het net al over fatsoensnorm He, dat je dan beter presteert. Dus dat heb ik nooit begrepen. Als die op één lijn zitten, ben je in betaalde voetbal... heb je een structurele oplossing gekregen. Dus jij zegt, de coaches aan tafel, maar de coaches zijn ook vaak voorbijgangers. Want dan zou Steve McLaren bijvoorbeeld een agendaafspraak hebben voor volgende week... maar die kan dan weer door. Nee, maar de coaches hebben een directe invloed op die spelers. Het gaat dus uiteindelijk om het clubbestuur, zoals Tony hier zit... op de algemeen directeur, die die coach de opdracht geeft daarvoor. Ja. Het, het, blijf, jij... het blijft Sorry? lastig, omdat Eddie. voetbal blijft emotie natuurlijk. Hè. En Vooral de coaches hebben uh, de afgelopen weken hun mond vol gehad... van het feit dat die grens te scherp is... omdat ze niks meer mogen zeggen. De Robert Maaskant van deze wereld. Ja. En, en ja, Het blijft uh, laveren. Het is, het is lastig. Een Moe, moeilijk thema. Maar jij zegt coach, uh, voetbal is emotie. Daar ben ik het helemaal niet eens. Voetbal is ook nadenken. Ja. Als het maar alleen emoties. maar emotie is, is het alleen maar dierlijk. He? En mijn ervaring is... Ik ben ook coach geweest dat als het redelijk is wat je eist, nooit praten tegen een scheidsrechter, gewoon spelen. Maar ook nog leuk is dat degenen die praten altijd slecht spelen. Laat ze dan hun hand in eigen boezem steken, denk ik. Maar dat je dat heel makkelijk aan spelers overbrengt. Ja, Toon Gerberans. Ja, ja ik, ik kom terug bij wat ik zei. Het wordt gewoon tijd dat we rechtstreeks met elkaar praten, en niet over elkaar. En dat gebeurt er de afgelopen tijd heel veel. Dus ik ben, ik ben nog steeds van pleidooi. Om rechts om rechtstreeks met clubs... en rechtstreeks met coaches te praten. En ik zit te wachten op de uitnodiging. Ja, dus het moet eigenlijk nog helemaal beginnen, dit, dit onderwerp. Ja, zeker. Want ja. ook bijvoorbeeld zo'n zo zaak van Gert-Jan Verbeek... van zo'n uh, handvest... Uh, Waar houdt de juurdictie op? Mag je interviews geven? Moet geautoriseerde interviews zijn. Uh, niemand weet de grenzen. Mag je in dit programma iets zeggen? Niemand weet dat op dit moment. Nee, even nog voor uh, dat we het maar weer weten. Wat is de zaak van Gert-Jan Verbeek die dan dient deze week? Het schroep over de aanklagen dat hij dat wat denigerend vond, zoals ze behandeld waren in de zaak 4 geven. En dat vonden zij te ver gaan. En dat wordt nu getoetst. Ja. Dus dat wordt een soort eigenlijk een soort arrest Verbeek. Dus uh, <lacht> over het water leidt. Wat mag wel en wat mag niet. Ja, Want misschien... daar gaat eigenlijk deze zaak over. Ja, misschien een heel goed voorbeeld dus voor wat er uiteindelijk aan ja, ja, regels kijk, en, opgesteld en moet dat het, want heel veel internationale sportbonden... hebben ethische commissies die het, het handvest controleren... en niet het eigen bestuur ja. of de eigen organisatie. Dus ook daar moet nog slagen worden gemaakt. Maar ja, het wordt interessant, want tot hoever gaat, wat mag je zeggen... waar liggen de grenzen, uh, wanneer worden zaken aangedragen... allemaal dat soort zaken speelt allemaal aanstaande donderdag. Het is een principiële zaak voor mij donderdag. Ja, we houden het in de gaten. We laten de zaken rondom het voetbal heel even voor wat ze zijn... en dan maar gewoon over het voetbal zelf... Want er werd gespeeld in de kvb beker de halve finales. En de finale die zal op 9 mei gaan tussen PSV en AZ. PSV won met 3-0 bij Volle. en AZ won met 3-0 bij Ajax. De coach van AZ, Gertjan Verbeek, gaf toe dat die overwinning wel wat geflatteerd was. We hebben tegengehouden, dat hebben we goed gedaan. Dat verdient het team een heel groot compliment voor. Maar we waren aan de bal heel onrustig. En, uh, en ik vond toch dat wij uh, genoeg mogelijkheden kregen om voetballend uit te komen. Maar dat blijkt gewoon dat we op dit moment niet een goede doen zijn. En dat uh, dat, dat uh, negatief niet lukte. Maar die ene keer dat wel lukte, was het toch een doelpunt. Ja, en dan zou je niet een goede doen zijn. En dan sta je wel in de bekerfinale, toch, Gerbrands. Ja, maar deze bescheidenheid begrijp ik wel een klein beetje. Het was, geen, het was niet helemaal een goede wedstrijd. Wij, wij hunken er wel naar een goed resultaat. Want ja, wij, onze doelstelling in het begin van het jaar was de Europees voetbal halen. Die hebben we nooit laten varen. En dat was een heel moeilijk direct. En nu hebben we een behoorlijke kans om toch Europees voetbal te gaan halen. Dus. Ja, wij piepen het niet over, maar enige bescheidenheid kan geen kwaad in deze. Nee, maar ja, feit is inderdaad dat je er heel dichtbij bent. Um, doe eens een kleine omschrijving van het feestje na afloop. Nou, ik was boven in de, in de bestuurskamer en uh, ik heb als bestuurder altijd geleerd om niet in de euforie te duiken, niet in de put. Uh, want dat is ongeveer rol als je bestuurder bent. Was dat moeilijk en, deze Nee, dat is niet moeilijk. Van binnen is het heel blij en aan de buitenkant is het heel normaal en bescheiden. Daar win je ook krediet mee op het moment dat het een keer wat minder gaat. Die zal ons ook niet echt in de put zien zitten. En dat hoort bij het fenomeen rust in de organisatie. Dus beide extremen halen we eruit. Beneden was heel veel uh, vreugde, heb ik wel gehoord. En support stond ook op te wachten. En in Alkmaar is er heel veel euforie. Want uh, nu nog weg naar de Kuip, ja, dat is voor een straks maar geweldig. Ja, en er kan zomaar uh, een hele mooie nieuwe prijs uh, komen in de prijzenkast daar. Nou, dat, dat zou inderdaad heel wat zijn. Want als je inderdaad uh, na zo'n zoen nog een prijs zou kunnen halen... en die kans is nu aanwezig, want je kan nu in voor de finale spelen... maar Europees voetbal zou bij de vlag al vooruit hangen. Dus als dat het einde van het seizoen zo uh, het resultaat zijn... dan hebben wij een hele mooie week gehad. Ja, en Europees voetbal kan ook behaald worden met al deze finale plaatsen. Je moet PSV-kampioen worden... Ja. Um, u voelt de vraag aankomen. AZ-PSV, competitiewedstrijd. Mag ik ja. een tweetje alvast invullen op mijn tootieformuleerd? Nee, dat, dat is echt te gek voor woorden. Hoe wij deze week in een positie zijn gedrongen... Uh, om hierop te moeten antwoorden. Ja, Zelfs de KVB-persvoorlichter had er opmerkingen over... over dat uh, de, uh, de uitslaffers zou kunnen worden beïnvloed. Ja. Er zijn echt kwaad over, over dit soort, uh, dat soort uitspraken. Maar waarom dan? Waarom? Want is, Omdat dat, wij in, in, in de 11 jaar dat ik bij AZ zit... altijd een sterkste ploeg opstellen, altijd proberen te winnen. Zelfs de amateurse sneek doen wij dat... Uh, dus dat zit in onze genen. Kijk naar vorig seizoen. Dat we een heel zwaar seizoen hebben nooit mensen gespaard. Dus uh, voor mij is het gewoon helder hoe het in elkaar steekt. Eddie? Ja, niet zo'n naïef toon. Want als je voetbal kunt halen, Europees voetbal kunt halen... dan ga je jezelf niet in de vingers snijden natuurlijk. Hè? We hebben dat vorig jaar gezien bij van Feyenoord. Ja. Uh, het, het belang... Uh, ook het financiële belang, uh, de eeuwige roem, bij wijze van spreken, ja, dat is nog veel belangrijker ja, maar dan Heereveen dat. Dat we verliezen om zelf maar, Europees voetbal veilig te stellen. Ja, maar ik moet één ding zeggen. Even in het, kader van, het ja, zeggen, kader van waar we nu staan. Uh, kijk eens op onze ranglijst staan. Wij moeten vol aan de bak uh, om uit die onderste zones vandaan te komen. Met andere woorden, we hebben eerst een eigen belang en ja. we hebben geen extern belang. Ja, nee. maar dan stel ik de vraag uh, iets specifieker. Uh, het is geloof ik over een speelronde of zes. Ja, maar dan gaat dat uh, wat speculeren. Ik, de, ik zie de vraag al aankomen. Ja. Maar dat speculeren... Ik en maak het toch even af. Voor, ben ik de sowieso mensen, niet voor. Voor de mensen die denken, wat voor vraag gaat dit worden? Het zou heel goed kunnen zijn dat AZ tegen die tijd in de middenmoot staat... Uh, niet meer in gevaar is om te degraderen... en ook niet echt meer omhoog kan kijken... en dat PSV nog steeds in hevige strijd is om de titel... met bijvoorbeeld Ajax en misschien nog twee andere ploegen. Dan komt het PSV heel erg goed uit... om drie punten in de strijd om de titel te krijgen. En AZ komt dat in dat geval ook heel erg goed uit. Want als PSV kampioen wordt, gaat AZ Europa in. Maar dan begrijp schrijft u die vraag toch wel? Ik begrijp elke ja. vraag. Ja. Dus alleen uh, op dit moment gaan we daar niks over antwoorden. Dat zijn ik nog twee mensen aan de tafel zitten hier. Ja, uh, dit de dit van hij, AZ. He, op dit moment zegt hij nadrukkelijk. Nee, want hij gaat een situatie schetsen. Die er nog niet is. Nee, maar die dus er dus vrouw vrouw. Als het is dat is. Nou, dan bel je tegen die tijd. In die week van tevoren komt er een report van NOS <laughs> langs. En dan gaat hij de vragen met ons stellen. Ja, doen we dat. Genoeg gepest. Uh, even nog terug naar uh, uh, die bekeravond. Waren jullie ook zo verrast dat Frank de Boer... zeven basisspelers uit het elftal liet? Ja, dat maakt ons niet zoveel uit. Nee, ik kan het is, uh, Nee, coach maakt zelf keuzes uh, die hij die, die, die, die maakt. En regel 1 is nooit met een ander club bemoeien. Nee. Ton, wat zegt dat over... Frank de Boer of Ajax of het Bekertoernooi? Nou ja, we hebben het met Twente ook uh, al gehad. Maar hij heeft wel een plausibele verklaring. Uh, het zijn jonge mensen die het niet aan kunnen twee of drie keer in de week te spelen. En lichte blessures. En dat kan hij beoordelen. Dus ik vind het... Kijk, hij moet ook naar de langtermijn kijken. Hij moet vanavond uh, tegen Twente spelen. En je speelt niet voor één wedstrijd als coach... Het hele seizoen en ook het kampioenschap zijn meerdere wedstrijden doodgewoon. Ja, dus, alleen in dit geval kon je met deze wedstrijd de finale van de KNVB-beker halen. Eén stap weg van een prijs. Ja, maar goed is goed en is, uh, slecht is slecht. Kijk, als hij dan die finale haalt, maar het kampioenschap meteen daarmee weggooit... ja, dan... Uh, uh, dat is nooit goed. Maar je zal toch op de gezondheid van mensen. Dat is het allereerste. Ja? en... Ja, dat vind ik ook wel leuk. Net over het belang op korte termijn. Uh, en dat winnen en het verliezen opzettelijk. Ik zou nooit als coach willen verliezen. Want je leert die jongens winnen. En op het moment dat je één keer zegt je mag verliezen, wordt dat winnen wordt ondergraven en word je ja. ongelooflijk. In dit daarmee. specifieke geval wel de vraag... wat is hier winnen en wat is hier verliezen? Want door te verliezen kan je iets winnen. Maar goed, laten we niet vergeten dat Ajax... ook in deze samenstelling uh, 70 minuten volstrekt dominant was. Hè? Ik kan me de reactie van um, Frank de Boer nog uh, voor de geest halen... in gesprek met uh, Hans Kraij junior... Die was pissnijdig dat Hans Kraai iets zei over uh, überhaupt de overwinning van AZ, geloof ik. Maar die kon op dat moment de boel niet relativeren. Zij hadden toch de hele wedstrijd gedomineerd. En in, in principe was dat wel zo. Met andere woorden, Frank de Boer vond dit ook geen b aftal Nee, nee, en nee. Daar kom je, hè, je komt dan bij het probleem van Ajax op dit moment. Dat is de schotvaardigheid, de slagvaardigheid voorin. Dat is het probleem en dat heeft zich ook in die wedstrijd gemanifesteerd voorin. Ja, Toon, tot besluit van dit onderwerp nog even terug naar AZ. Uh, is hiermee het seizoen van AZ um, al goed? Of moet nee, daarvoor ook die beker gewonnen worden? Nou, dat zou heel mooi zijn. Maar het seizoen, wij onze doelstelling als Europees voetbal halen... en het tweede is, wij zullen ja, de komende weken punten moeten halen... maar aansluiten bij die middenmoot. Want uh, dus dat is de tweede stap. En als dat allebei zou gaan gebeuren... dan, uh, ja, dan kunnen we toch zeggen van een uh, gesla geslaagd zoen... want we hebben de doelstelling gehaald. Ja. We gaan nog even naar... Oh, uh, toch... Mag ik één ding zeggen? Ik vind het zo leuk dat hij over Europees voetbal... Bij hen is het heel erg belangrijk. Terwijl er bij een heleboel ploegen volkomen onbelangrijk zijn. En dat vind ik heel apart. Ja. Uh, het voetbal sluiten we voor nu even af. We gaan naar het fietsen, of wat dat tegenwoordig zo bij hoort. Het wordt voor Michael Bogert steeds moeilijker... om zijn dopinggebruik nog te ontkennen. Deze week kwamen in het NSC Handelsblad en de Volkskrant verhalen... Uh, waarbij de Oostenrijkse dopinghandelaar Stefan Marchiner de naam Bogert noemde. En ook kwam het NRC nog met kopietjes van rekeningen... die Michael Bogert heeft ontvangen van diezelfde Stefan Marchiner. We praten erover hier aan tafel en ook met Gio Lippens, onze wielenverslaggever. Gio, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt dat natuurlijk van de week al besproken, maar we zijn alweer twee dagen verder. Dus je weet maar nooit. Ik stel de vraag nog even. Hoe lang blijft Bogert nog zwijgen? <laughs> dat ik het antwoord had. We hadden eigenlijk verwacht dat hij toch al lang zou spreken, omdat hij in de tijd ook zei van ik wil niet de kop van Jut zijn, ik wil niet de eerste zijn die met een verklaring komt, maar hij wacht nu wel heel erg lang. En uh, laten we zeggen, alle anderen zijn hem voorgegaan en hij heeft nog steeds niet gesproken en wordt ongetwijfeld ook, en dat hebben we vandaag ook alweer gelezen in het AD, geadviseerd door een batterij aan mensen die om hem heen hangen, uh, advocaten, uh, weet ik veel wat voor, andere vertrouwenspersonen. Ja, en die hebben hem blijkbaar geadviseerd om uh, niet in het openbaar te spreken. Maar heeft hij gezegd, hij wil wel natuurlijk voor die commissie zorgdragen gaan spreken. Dus daar wil hij dat doen. Al die adviseurs hebben hem geloof ik donderdag in de loop van de dag ook nog geadviseerd. Hè? Waardoor je een heel vreemd soort berichtgeving kreeg. Maar ja, we hebben het? dat inderdaad aan de lijve ondervonden. Een ja. collega van mij uh, heeft hem uh, op het moment dat dat nieuws naar buiten kwam... dat die rekeningen waren opgedoken. Hè? Die vier rekeningen van Matjener en Bogert. En dat hij toch eigenlijk, ja, uh, daar lag gewoon het bewijs lag op tafel. Hij uh, had hem gebeld tussen de middag en Bogut, die bevestigde toen het bestaan van die rekeningen en ook de hoogte van die rekeningen. En dat werd weer een aantal uren later werd dat ingetrokken. En uh, ja, mijn collega zou het verkeerd begrepen hebben. Ja, en, en, en wij kunnen daar niets anders uit destilleren dan dat Bogut op dat moment van zijn begeleiders te horen heeft gekregen. Van, ja. Nou, het is beter om niet die rekeningen te bevestigen, want uh, je weet nooit uh, hoe je daar nog opgepakt kunt worden. Ja. Maar ja, nou goed. Ja, inderdaad. Maar ja, wat, wat, wat... Kijk, ik, ik, ik heb misschien wel een hele rare vergelijking gemaakt van de week. De vergelijking van het sprookje van de keizer, de kleren van de keizer. De keizer die denkt dat hij nieuwe kleren heeft gekregen en naakt door de straten paradeert. En als enige het idee heeft dat hij prachtige kleren aan heeft. Terwijl iedereen die aan de kant van de weg staat ziet, dat hij daar als een naakje rondloopt. Nou, Dat is een beetje de vergelijking die ik trek op dit moment met Bogut. Tom Boot? Uh, ik kan me wel uh, het een beetje indenken hoor. Want je weet de consequenties niet uh, van uh, allemaal van, van wat er gebeurt. En ik vraag me af, Gio, Waarom gaat hij voor die commissies? Waarom gaat hij voor de commissie zorgdagen? En waarom gaat hij naar Ram, de dopingautoriteit, om daar zijn verhaal te doen? Hij ja, kan toch hij ook. Gewoon het komen, dat, dat is het punt. Kijk, hij heeft ervoor gekozen, tenminste, dat, zo ziet het er tot nu naar uit. Je weet nog steeds niet wat er nou echt allemaal gaat gebeuren. Maar hij wil het liefst voor die commissie gaan getuigen. Die commissie is anoniem. Daar kan die in een gesloten kamertje kan die gaan zitten. De bevindingen van die commissie worden niet openbaar gemaakt, heeft men gezegd. En dat betekent gewoon dat hij daar dus, laten we zeggen, in een veilige omgeving zijn verhaal kan doen. Dat is tenminste het verhaal achter het feit dat hij daar bij die commissie wil gaan praten. Gaat hij naar Herman Ram toe, ja, dan weet hij nooit wat er hem allemaal boven het hoofd hangt. Want de ram is toch de, de dopingautoriteit. En die kunnen op een gegeven moment ook zeggen van... wij gaan de zaak nog eens verder onderzoeken... en op dit moment komen we zoveel feiten tegen dat wij het niet willen laten liggen bij nou ja, de, de verklaring die we nu hebben. He, Ram bijvoorbeeld, Herman Ram heeft ook gesproken nu met uh, Mikkel Rasmussen, heeft gesproken met Thomas Dekker. Ja, dat zijn toch allemaal wel renners die gezegd hebben dat ze namen, rugnummers gaan noemen... en die in wezen dus het hele verhaal daarbij Rabobank in die periode hebben blootgelegd. Dat, daar kun je wel van uitgaan. Ik denk dat daar toch wel enigszins uh, ja, terughoudend in is, dat hij daar wel een beetje angstig voor is. Hoe lang heeft Bogert eigenlijk nog? En hebben alle anderen die nog hun verhaal willen opbiechten... bij uh, die commissiezorgdrager en bij de Nederlandse dopingautoriteit? Met andere woorden, wanneer gaan we het dan uiteindelijk horen? Ja, bij die Nederlandse dopingautoriteit, dat verhaal... Uh, dat, dat, dat durf ik niet keihard te zeggen... omdat Herman Ram een aantal weken geleden bij ons heeft gezegd... Van, er komt een moment waarop wij besluiten, de dopingautoriteit... de mensen die daar werken, die, die, die, die daar henners uh, ondervragen... Van oké, okay, nu is het goed geweest. Nu hebben henners de kans gehad om hun getuigenis vrijwillig te doen. Nu gaan we henners oproepen. Dus dan wordt het een strafzaak en dan is er niks meer. Uh... Daar hebben we niks meer te maken met strafvermindering. Zoals dat bij de renners die vrijwillig zijn langsgekomen uh, heeft geholpen. Bij die commissie zorgdragen is het gewoon simpel. Voor 1 april uh, moeten, moeten al die verklaringen daar binnen zijn. En die commissie gaat zich dan beraden. Dus uh, tot zo lang heeft die tijd. Nou heeft de vereniging van beroepsjuurrenners de VVBW, gezegd... dat ze vindt dat er te veel druk op uh, sommige mensen wordt uh, gelegd. Vind je dat ook? Nee, vind ik niet. Uh, ik ben... Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb die verhalen de afgelopen tijd gehoord en gelezen. De verhalen met name van Jean van der Akker, hè, de, de, de, de grote manda van die IEVVBW. Uh, het verhaal ook in de Telegraaf uh, over uh, de, de commando uh, die, die, die, die gespecialiseerd zou zijn in het ondervragen van krijgsgevangenen. En nou, enorme grote verhalen leken het wel. Waarvan ik achteraf denk, als je ze echt goed leest. Jongens, wat praten we over? De man heeft inderdaad is sportinstructeur geweest uh, bij, uh, bij de commando's uh, in Nederland. En heeft daar uh, sportinstructie gegeven is gewoon een eigen bureau begonnen uh, en, en, en, en doet zijn werk bij Rabobank. Ik heb ook het verhaal gelezen van Robert Geesink. En Geesink zet zich heel fel af tegen... Uh, de bemoeienis nu van John van der Akker... en uh, de bemoeienis of het verhaal ook, over die commando... En, en het feit dat die renners allemaal veel te hard worden aangepakt. Geestink zegt, wat praten we over? Wij willen graag ons verhaal doen, de jonge renners, de renners van nu. Wij willen hiervan af zijn. Uh, we hebben er helemaal geen bezwaar tegen dat er allerlei types bij zitten die meeluisteren. Uh, ik voel mij niet onder druk gezet. Ik wil dat het hele verhaal naar buiten komt en dat we dan verder kunnen. En hij zegt, die hele oude generatie kan me allemaal niks meer schelen. Laat die mensen maar met de billen bloot gaan. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik erg veel voel voor dat verhaal van Robert Geesink... voor het verhaal van de jonge renners. Want die zien gewoon dat die sport kapot is gegaan... door alles wat er in het verleden is gebeurd. En die willen daar nu eens een keer een streep onder zetten. Dat snap ik heel goed. Ma ma maar Gio, ik begrijp ik het toch niet heel erg. Want uh, Plugge, de ploegleider of de baas van uh, Blanco... heeft gezegd, ik wil een getuige erbij hebben. Ja. Als, die, als die renners naar uit zichzelf willen praten... Dan heb je toch geen getuigen nodig? Nee, die werkt juist tegenovergesteld, nee, want je vertrouwt die mensen niet. Kijk, Het zijn natuurlijk niet alle renners die willen praten. De renners die nu rijden bij Rabobank, en laten we zich gewoon even die generatie pakken, hè. Mollema, Geesink, Slachter, noem ze allemaal maar op, Larsboom. Die willen allemaal dolgraag hun verhaal doen en die antwoorden op die vier vragen die in dat formulier staan, antwoorden ze alle vier, nee. Nooit iets met doping te maken gehad, uh, enzovoort, enzovoort, het hele verhaal. Het gaat natuurlijk om de oude generatie. Het gaat om de mensen die daar in de begeleiding zitten. Kijk naar Erik Dekker, kijk naar Jan Boven. Misschien Nico Verhoeven wel. Uh, die mensen, ja, die hebben er misschien wat meer moeite mee. Maar dat is een beetje dat, dat conflict wat je nu op dit moment ziet ontstaan. tussen die jonge generatie en de wat oudere generatie. De jongeren die zeggen, jongens, niet zeuren, ga dan nou maar gewoon zitten. Laat die man er maar bij zitten als toehoorder. En uiteindelijk komt met dat verhaal boven water. Nou is het voor de jongere generatie waarschijnlijk ook iets makkelijker om dat te zeggen. Hè? Omdat die wat minder ja. te ver verbergen hebben. Nemen we dan allemaal maar aan. Ik ben benieuwd naar de mening hier aan tafel van de heer hier, Ton Gerbrands. Wat vind jij van de druk die er dan op zo'n Michael Bogert uh, ineens ja, is? Nou, ik, volgens mij, uh, ik heb ooit een keer een boek gelezen. Het heet the Wisdom of the Crowd. De wijsheid van de massa. Iedereen heeft door hoe het zit. Uh, ben je, dit is een beetje academische discussie. En uh, volgens mij uh, weten we allemaal wat eruit komt en hoe het ga, gaat lopen. Ik ben er een beetje klaar mee. Ben je nog benieuwd naar het antwoord eigenlijk nee. van Michael? Bo je weet het eigenlijk al. Ik weet het wel. Ja, moet hij nog even ja zeggen dan? Of hoeft wel dat niet meer? Ja, dat mag hier wel doen voor mij. Ja. Eddie, wat vind jij? Ja, het is pathetisch aan het worden. Het doet afbreuk aan de sportman die uh, Michael Bogert was. En uh, ja, goed. Maar ja, uh, dat is wat hier op het spel staat, toch juist hè? Precies, goed. jij zegt al was. Hij vindt dan zelf nog, misschien, zolang ik niks heb gezegd... dan ben ik nog die grote sportman nee, uit het goed, verleden. Dat, dat is ook zo. Kijk, ook Michael Bogert is, was ooit een goud-eerlijke jongen... die zijn ambities en zijn dromen als, als, als wielrenner wilde najagen. En die is verworden omdat het een kwestie was van slikken of stikken eigenlijk... tot een uh, pathologische leugenaar, min of meer. Hè? Tot een tricheur. Dat is ontzettend jammer. En dat hij zo volhoudt en, en, en vasthoudt aan... Ja, aan dit verhaal, aan, het aan de ontkenning zeg maar, ontzettend jammer. Want uh, we hebben volgens mij met z'n allen uh, ontzettend genoten van, van Michael Bogert. Uh, die prachtig mooie uh, prestaties op de Alpenflanken. En noem maar op of het nou in de Waalse Pijl was of in de Amstel Gold Race. We hebben genoten van Bogert. En dat staat nu op het spel. Ja, Gio zou het kunnen dat Bogert zich met al zijn adviseurs... die, die inmiddels om zich heen heeft voorbereidt op een Armstrong-achtige coming-out... Dat zal dan iets mm. kleiner zijn wereldwijd, maar dat hij wel denkt... Ja, zou kunnen hoe gaan we gaan gaan dat geregisseerd in elkaar steken met een Nederlandse Oprah Winfrey... die dan de vragen stelt en waarop hij dan de antwoorden inkopt? Ja, het is geen ondenkbaar scenario. Ik, ik, ik, ik heb ook zelf wel het vermoeden dat er misschien wel die kant op wordt gewerkt... Uh, maar ja, dan is het inderdaad een kwestie van timing. Van wanneer kom je daarmee? En dan, dan blijf ik toch bij mijn standpunt van dat had hij al veel eerder moeten doen. Want inderdaad, wat net ook gezegd wordt, het, het wordt langzamerhand steeds triester. Dat was bij steeds... Armstrong natuurlijk ook zo, hè? Dat wisten we het ook allemaal al. Toen gingen we toch nog met z'n allen kijken. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ook Armstrong was natuurlijk veel te laat. Maar goed, dat heb je in dit soort gevallen blijkbaar altijd. Kijk, maar... Bij, gaat het natuurlijk, bij Armstrong ging het natuurlijk ook om ongelooflijk veel geld. Hè. Laten we daar heel simpel over zijn. Want die hele nasleep, dat gaat nog altijd tijden duren hoor. En uh, er gaat nog heel wat gebeuren denk ik rond uh, dat verhaal met Armstrong. Kijk, Bogert is wat dat betreft met alle respect voor zijn prestaties een kleinere renner geweest. Ja. Die uh, met name inderdaad voor zijn imago moet vrezen. En ik denk gewoon dat hij daar zich misschien wel in vergist. Want ik denk dat het het, het grote publiek op een gegeven moment, als er een, een, een uh, bekentenis komt van Bogert, ...tuurlijk zal dat even heel veel roering uh, geven... Maar na een tijdje, dan herinneren ze zich Bogen toch wel weer inderdaad... als die renner die glimlachend daar uh, La Plagne op kwam rijden... en uh, daar die overwinning pakte in die Tour-etappe. Uh, nou, en al zijn andere uh, mooie dingen die hij heeft laten zien. Natuurlijk, die renner, die zullen ze zich altijd wel blijven herinneren. Maar het is aan Bogen zelf om ja, op een gegeven moment die stap te zetten... en er even ja, toch wel doorheen te gaan door, door alle ellende die hem uh, boven het hoofd staan. Proef jij ook steeds meer wat Toon Gerberans hier zegt? Zo van, nou, ik weet het eigenlijk al wel, laat maar zitten verder. Ja, maar ik snap Toon ook. Mijn Toon zegt ook meteen van hij wil het wel even horen inderdaad. En ik denk dat we dat allemaal hebben. Van sluit het nou af. Zorg er nou voor dat inderdaad dat verhaal op tafel komt. En dat duidelijk is wat er toen gebeurd is. En trek daar lering uit. Hè? En dat is wel iets wat ze op dit moment uh, doen... Wij uh, uh, in het Nederlandse wielrennen proberen gewoon even die zaak uh, ja, duidelijk te krijgen. Nou zit hier ook een hele interessante mediakant aan. Hè? Want ik hou niet voor niets Armstrong erbij die uiteindelijk zijn verhaal deed bij Oprah Winfrey. Heb jij enig idee hoeveel programma's, hoeveel media, hoeveel kranten, hoeveel radioprogramma's aan het aan het trekken zijn op dit moment om daar het verhaal te komen doen? Ja, wat ik begrijp van, van, van, van, van zijn advocaat, of tenminste een van de mensen die dan in zijn omgeving staat, is dat hij bij wijze van spreken dagelijks door allerlei uh, instanties wordt gebeld. Of mogen daar even exclusief zijn verhaal wil komen doen. En ik kan me dat wel voorstellen. Uh, ja, dus misschien zoekt hij dat ook nog wel een beetje uit, natuurlijk. Wat is voor hem op dat moment het beste platform om dat te gaan doen? Maar ja, het is natuurlijk allemaal niet te vergelijken met, met wat er met Armstrong uh, gebeurd is. Dus, dus, maar ze staan inderdaad in de rij. Ik ga ja. daar maar vanuit. Eddie, hoe is dat bij het Algemeen Dagblad? Je bent niet van de wielrennen kant van het AD, maar is het daar ook gesprek van de dag om te kijken of je. Ah, wij, zullen, wij willen dolgraag de bekentenis van Michael Bogert groot uitstallen ja. en optekenen. Natuurlijk, dat wil iedereen. Maar <kijkt> wordt er ja, werk van gemaakt? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Het is een groot item, wat ik al zeg. Michael Bogert was het boegbeeld van het Nederlandse wielrennen de afgelopen 15, 20 jaar met, met een Erik Dekker. En uh, ja, dat verhaal wil je natuurlijk uh, weten. Elke consument, uh, we hadden het er met, met uh, Toon eerder al over vandaag... elke consument, elke wielerliefhebber wil weten... wat het verhaal van, van Michael Bogert is. En het liefst natuurlijk via het AD. <lacht> al dus het AD. Uh, die uh, nieuwe onthullingen aan het adres van Michael Bogert... doen nog steeds pijn natuurlijk ook bij de ploeg die eind 2012 officieel gestopt zijn. De Blanco-ploeg is het nu geworden. Ondanks dat uh, de bank uh, de sponsoring heeft beëindigd.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 En ik moet zeggen, we hebben ervan genoten, mensen hebben ervan genoten. Maar wat er nu allemaal loskomt, dat is met geen pen te beschrijven. En wij voelen ons dan ook echt bekocht, misleid en voor de gek gehouden. Bekocht, misleid en voor de gek gehouden, dat zijn grote woorden. Is dat een oprechte reactie van de Rabobankploeg? Of wisten ze al lang dat dat allemaal al sinds het begin van de Rabobankploeg aan de hand was, Gio? Uh, krokodillentranen, zeg ik dan. Ik zal Ton even voeden, want ik, ik weet hoe zijn standpunt hierin is. Maar uh, ik, denk, ik denk dat dat een opmerking is. Die, ja, kijk, Rabobank heeft als sponsor. Natuurlijk, is met de beste bedoelingen in dat wielrennen gestapt. En inderdaad, wat Moerland zegt. Ze zouden het allemaal anders gaan doen. Maar op een gegeven moment is er vanuit de bank. Toch min of meer de eis gekomen van heren wij stoppen nu jaarlijks zoveel miljoenen in deze wielerploeg. Wij willen prestaties, wij willen een podium plaatsen in de Tour de France. Wij willen, klassiekers, willen we binnenhalen. Zorg er maar voor dat dat gebeurt. Dat gaat op een gegeven moment langzamerhand in zo'n organisatie naar beneden. Dus de ploegleiding wordt met die taak opgezadeld. Die zadelt de renners weer op met die opdracht. En dan gaan naar de medische staf en dan werkt dit verhaal rond. Dan is het laatste woord over dit onderwerp aan Tom Boot. Nee, het ik gevoed, het nu, Tom, ja, ik vind het voorkomen met je eens krokodillentranen. Uh, misschien wist hij wel niets, maar dan heeft hij opzettelijk naar de andere kant gekeken. Want uh, de voorzitter van Raad van Bestuur, die miljoenen elk jaar, 16 jaar lang... die, is of, uh, die moet weten hoe hij investeert. En als hij dat niet weet, is het een slecht bankier. Gio? Afgerond daarmee? Of wil je er nog op reageren? Nou, nee. Ik denk dat Ton wel gelijk heeft. Afgerond is het gewoon... Kijk, bij Rabo... Ik zeg niet dat ze van alles hebben geweten op dat moment. Want ik denk dat dat inderdaad wel de realiteit is geweest. Maar het gaat erom, als jij druk legt op zo'n ploeg... dan weet je ook dat er ergens onderin dingen gebeuren... die je maar liever niet weet. Nou, en dat is gebeurd. Gio Lippens, dank je wel. En ik dank ook de heren aan tafel, want het zit er alweer op, heren. Het ging snel. Het waren boeiende onderwerpen weer vandaag. Eddie van der Leij, Ton Gerbrands en Tom Boot... Ton tot volgende week en de andere heren tot een andere keer. En Eddie, we zullen je uitnodigen als het heel goed gaat weer met Twente. Maar zorg jij dan daar in Twente dat het ook een beetje goed gaat weer met Twente? Uh, daar zorg ik hoogst persoonlijk voor, maar ik hou je eraan. Hè? Okay. En als je de nieuwe coach weet, dan uh, horen we hem ook graag. Via het AD, dat kan ik mogen zeggen. <laughs> Uitslagen in de Boedersliga. In de Duitse competitie dus. Borussia Dortmund tegen Hannover 96 werd 3-1. Wolfsburg Schalke 04-1-4. En die 1-4, die was van Klaasjon Huntelaar... werden Bremen tegen Augsburg 0-1... Nürnberg tegen Vrijburg 1-1... en de Hamburger SV tegen Grutte Vught. Werd 1-1, Bayern München is daar de koploper Natuurlijk met 60 punten uit 23 gespeeld. 14 punten daarachter staat Borussia Dortmund. In Engeland in de Premier League... Chelsea, West Bromwich Albion 1-0... Everton, Reading 3-1... Manchester United, Norwich City 4-0... Stoke City, West Ham United 0-1. Southampton, Queen's Park, Rangers 1-2. Sunderland, Fulham werd 2-2. En Swansea tegen Newcastle eindigde in 1-0. Manchester is daar, um, gaat daar op de titel af. United wel te verstaan met 71 punten. En 15 punten daaronder staat Manchester City. 20 punten daaronder Chelsea. En tot besluit nog die uitslag die u in Spanje zo graag wilde horen. Real Madrid won daar vorige week al in de beker van Barcelona. En het won vandaag... In de competitie opnieuw van Barcelona, waar Barça kampioen zou worden, was deze slag aan Real het 2-1. 1-0 door Benzema, 1-1 door Messi en 2-1 door Ramos. En er was ook nog rood voor Victor Valdes. Tot zover, wij zijn terug om 7 uur met voetbal in eigen land. Graag tot dan. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie, nacht V. Al dwars over de verdediging heen, hij heeft geen idee hoe hij het doet, maar hij doet het. Daxwolle Willem 2. Een half omhaal, oh prachtig omhaal zeg. PSV, VVV. Aan de linkerkant heeft hij een prachtige bal in huis, ziet hij de kop van het straks En nog kwart voor 9, Twente Ajax. Hij wil zijn tegenstanders vijgen, en dan met een wimpje op de lat schiet. En er staat Twente met 2-1 voor. NOS langs de lijn, zometeen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.